Uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De brand bij een Brabantse aanmaakblokjesfabriek is nog niet geblust. Een loods in Oosterwijk brandt sinds vanochtend helemaal uit. Er liggen dus aanmaakblokjes opgeslagen die bedoeld zijn om makkelijk in brand te vliegen. Het is niet voor het eerst dat er een aanmaakblokjesbrand ontstaat bij het bedrijf. De buren zijn er wel klaar mee. Hier waren we bang voor. We hadden niet verwacht dat het zo snel weer zou gebeuren. Wij geven dit al jaren aan dat het gevaarlijk is, het bedrijf hier. Wij zeggen, van hoort het bedrijf hier wel te liggen? En het antwoord is, ja, volgens ons niet. De brandweer denkt we wel even bezig te zijn. Zolang er nog rook vrijkomt, moeten mensen in de omgeving hun ramen en deuren dicht houden. De storing bij Eduroom is nog niet voorbij. Op zo'n 40 hogescholen en instellingen zijn er problemen met de wifi en de netwerken. Ook, ook werken sommige rooster- en beoordelingssystemen niet. Ze speelt bijvoorbeeld op de universiteiten in Leiden, Amsterdam en Nijmegen. De economie groeit dit jaar niet meer, denkt de Nederlandse bank. Oorzaken zijn onder andere de oorlog in Oekraïne en de energie die steeds duurder wordt. Waarschijnlijk komt de groei aan het einde van het jaar weer een beetje terug. En misschien heb je afgelopen weekend wel meegekregen dat Oranje Bonskoos Louis van Gaal na het Nations League duel tegen Polen felle kritiek uitte op de Kuip. En zei toen dit over het Feyenoordstadion. Het is uh, volgens mij allemaal oude troep. Ja, volgens Verhaal is het stadion niet meer van deze tijd. Die uitspraak viel niet overal even lekker, maar vandaag zei hij dat hij er nog steeds achter staat. Ja, maar dat is niet om Feyenoord te vernederen. Het is gewoon het feit dat ik die omstandigheden tref. En dat komt door de verouderde structuur van het stadion. Want het veld, dat is geweldig. Het publiek is geweldig. Van zou het liefst alle Interlands in de Johan Cruijff Arena spelen. Het weer, een mix van zon en wolken bij 16 graden op de Wadden en 21 in Limburg. Morgen vooral in de zuidelijke helft van Nederland veel zon. En het wordt ietsje warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 Allemaal geheel vrijblijvend. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 ...van het eh, tweede uur Zandvoort op Zaterdag. Op deze tropische dag, want het is vandaag... ...Tropicana Festival eh, vanavond eh, ...vanaf 8 uur in het centrum van Zandvoort... ...op het Raadhuisplein. Dus er komen nog wel wat zomerse plaat aan... Eh, ...ook in dit uur van Zandvoort op Zaterdag. Dit was eh, Stevie Wonder en eh, Sir Duke... ...uiteraard van die bekende LP, eh, Albert-Jan. Ja, die uh, songs in the Key of Life. Heel goed, dat is... Parade kennis, hè? Dat is hem inderdaad. Ik wist dat hij het wist.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 Dus wij gaan Willem, in ons geval Rob en ik, gaan hem heel erg missen. Maar we willen niet voorbij gaan zonder in het archief te duiken. Want we hebben een interview teruggevonden tijdens onze 25-jarig jubileum wat wij vierden in Talassa. En toen hadden we een interview met Willem en over zijn rol binnen ZFM.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 Laisse-moi devenir ton amant, seule montagnard tout est Mont oh, oh. de tes monts blanc, de tous tes monts blanc. Je redoute chez ma maman. Oh oh. Wow. Moi, chez ma maman.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 Who do you think you are, I'm Mr. Big Stuff You're never gonna get my love, I'm Mr. Big Stuff Lekker de gauwe muziek op de Zandvoorts Radio. Je de Mr. Big Stuff van G-Nights. Je zei het net al aan het begin van dit uur, Albert John, we kregen afgelopen week het uh, trieste bericht dat uh, onze collega Willem van Densen is uh, overleden.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 uh, tijdens ons 25-jarige jubileum. Hè? Ja, toen hebben wij uh, op locatie een uitzending gehad. En uh, ook daar was uh, Willem van Dezen bij aanwezig. En uh, jij sprak met hem uh, over uh, inderdaad uh, wat hij zo al uh, voor de radio allemaal deed. En uh, ja, wat, hij, wat hij allemaal meemaakt zo uh, op het circuit als uh, autosportverslaggever.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 Helaas, inderdaad, de afgelopen weken plotseling overleden onze Willem van Dezen. En we gaan hem enorm missen, Albertjan. En hij uh, ja, had altijd hele mooie verhalen. En uh, ja, ook heel fanatiek voor, voor de radio bezig vanaf 2001. Hij zei het zelf al. Ja, klopt. En uh, ja, hij was gewoon uh, niet weg te branden van het circuit. En uh, hij heeft natuurlijk in die, in die, in die jaren.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 star, oh movie star, you think you are a movie, movie star, oh movie star, you think you are a movie star, uh -huh.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 Stop pretending that you are a movie star. Movie star.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 was een, uh, enorm. En uh, ja, ook dat uh, gaan we natuurlijk ook uh, inderdaad uh, enorm uh, missen. Uh, we gaan nog één plaat draaien... en dan gaan we naar uh, de evenementen toe uh, van de komende dagen. En natuurlijk dat grote evenement vanavond. Hè, hebben we hebben het over het uh, Tropicana Festival.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 Nick, Vinny, Mour, Exerpongeur, Monamour, Matma, Sel, Tuetre, Bell, N, S, Je suis Nélandais, Oh, Je parle un petit peu français, et S,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 Er gebeurde iets met mij. Toen zei zij, je suis Nederlandes. Oah, ze falle altijd Franse en ik zei. Praat Nederlands met me. Ik ben Nederlands met me. Mijn gevoel zegt mij dat wij vanavond samen kijken naar de chance die zijn. En dan nog een tour voor ons.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 Het is dus op vrijdag 17 juni van 12 tot 6 uur. Een markt geïnspireerd op de hippiemarkten van Ibiza. Een hippiemarkt waar circa 70 moderne hippies, originele hippies en Bohemien producten worden aangeboden. Heel gezellig, zeker met mooi weer. Een markt om niet te missen. Vrijdag de 17e is hier weer de Ibiza Markt Boulevard van 12 uur middags tot 6 uur s avonds.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 En de nieuwjaarspeech uiteraard van de burgemeester en de muziek wordt wederom verzorgd door Zandvoorter DJ Raimundo. Dan de 18e, ik heb het evenement al eerder aangehaald in onze uitzending. Dat is de, de prachtige evenement voor autosportliefhebbers op het circuitpark Zandvoort. De GT World. Ga voor het tijdschema even naar de website van het circuit Zandvoort.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 Uh, ja, dat, uh, dat evenement. Als je er niet uh, naartoe kan gaan, dan uh, kan je ook een uh, kijkje nemen in de Pitstraat. Want uh, de webcam van het circuit is weer terug. Hey. En ja, echt waar. Hij is Ongelooflijk! Er weer. En wij hebben hem uh, op onze uh, CFM-app uh, geplaatst. En uh, via de, als je gaat naar Webcams uh, Zandvoort, dan uh, kan je ook uh, de Pitcam van het circuit zien op uh, onze app. Die je gratis kan downloaden in onder meer de Play Store. Is, is, maar, is, toch even: is het dan uh, dat je dan al die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 Orangenbaumblätter Blätter liegen auf dem Weg Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen Traumbesiehen Das Haus am See Ich suche neues Land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 ...naar het Zonfestival uh, van uh, 2013... Uh, ...met uh, deze single uh, van, uh, van uh, Denemarken... Uh, Emily De Forest en uh, Only Teardrops... ...de winnares van dat Zonfestival in 2013...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 De gemeente heeft nu na een afweging van al deze soms botsende belangen besloten om in de zomermaanden de Haltstraat dagelijks in de middag en avonduren af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Is een fiets ook? Nee, ja, ja, nou die nieuwe fietsen wel natuurlijk met zo'n zo accu erop. Nee, die mogen er gewoon doorheen en een speed, Is oh. <laughs> ja, nog gemotoriseerd. Ja, nee, dat klopt. Nou, ja, nou, ja, nou, ja, licht eraan met de nummerplaten wel, maar die anderen... die vallen niet onder de motorrijtuigen. Dus. Okay.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 Dankjewel Albert-Jan. Ja, ik begrijp, uh, begrijp ook niet uh, dat je bijvoorbeeld er uh, gewoon nog uh, doorheen uh, mag, uh, mag fietsen. Of inderdaad uh, met een elektrische fiets. Want dat zou ook... Uh, Gemotoriseerd zijn. Uh, uh, uh, uh, uh, nee, uh, dat zou ook uh, vallen onder de niet gemotoriseerde voertuigen. Dus uh, dan kan je met de elektrische fiets ook uh, gewoon door de Haltestraat uh, heen gaan.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 En dan uh, gaan we weer uh, weten wat, uh, wat, wat we volgend jaar kunnen gaan doen, toch? Zo, nou jij zegt het, uh, in een notendop heb je gelijk. <laughs> ja, ja. Nou oké, okay. nou ja, tot zover de Haltestraat uh, Wordt vervolgd. Wordt vervolgd. Wij gaan weer lekker uh, muziek draaien en uh, jij gaat je voorbereiden op uh, de 24 uur van Le Mans. Ik hoorde al het kalf, uh, net al even tussen je doorpraten op een, een of andere manier. Ik oh. weet niet waar het vandaag komt, maar goed. Moet je niet son? Wat? Nee, uh, niet niet langer. Oké. Okay. Jullie is de single van uh, Billy uh, Joel in uh, The Longest Time. Zaterdagmiddag, uh, je Billy Joel en The Longest Time. Ja, afgelopen weken hebben we geen uh, NL Alert gehad, maar uh, die gaat er nog wel aankomen. Even daarover uh, wat uh, extra uh, nieuws, Albert Jan. Ja, voor de luisteraars en kijkers dat ze niet maandag, uh, aanstaande maandag om 12 uur gaan schrikken. Want maandag, uh, aanstaande maandag rond 12 uur verzendt de overheid opnieuw het NL Alert testbericht.